4 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. In de Martinikerk in Groningen is een herdenkingsdienst gehouden voor de agent die omkwam in Buffalo. De hoofdagent werd met korps-eer herdacht. Zijn kist werd binnengedragen door collega's van zijn arrestatieeenheid. Er was onder meer een toespraak van minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Begin jaren tachtig heb ik Dick als burgemeester van Del persoonlijk beëdigd. Een jong, beginnend agent bij de gemeentepolitie Dalseil. En er bestaat nog een foto van. De korpschef van de regiopolitie Groningen riep tijdens de dienst op tot een minuut stilte voor het andere slachtoffer, de vriendin van de dader. Zij wordt vandaag begraven, net als de hoofdagent. Troepen die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi hebben zich bij de stad Misrata mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat zegt de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Pele. Volgens haar hebben de troepen de burgers van Misrata ondemeer bestookt met clusterbommen. En ook zijn welbewust ziekenhuizen gebombardeerd. Ze wil dat Libië een eind maakt aan de belegering en medische hulp toelaat tot de stad om de slachtoffers te helpen. Volgens de mensenrechtenchef zijn bij de strijd om Misrata ook vrouwen en kinderen gedood. De regering wordt over twee weken bij de zaligverklaring... van paus Johannes Paulus II vertegenwoordigd door minister Donner. Hij heeft als minister de betrekkingen tussen de staat en de godsdiensten in zijn portefeuille. Paus Johannes Paulus overleed zes jaar geleden... en hij wordt op 1 mei in Rome zalig verklaard. Eerder deze week werd bekend dat namens België... koning Albert, koningin Paola en premier Leterme naar de plechtigheid gaan. De Britse regering heeft alle Britten in Syrië opgeroepen... om na te denken of ze het land moeten verlaten. Voor onze regering in Londen is de veiligheidssituatie in Syrië... de laatste week verslechterd. In heel Syrië is het onrustig door de aanhoudende protesten... tegen het bewind van president Assad. De Britse regering had al een negatief advies afgegeven... voor alle niet-noodzakelijke reizen naar Syrië. Nu het nog kan, moet iedereen overwegen... of het niet beter is uit Syrië te vertrekken... al dus het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het weer vanavond is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en droog, Temperaturen 20 graden aan zee en 25 graden in het oosten. De dagen daarna weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie. 25 files bij elkaar goed voor 93 kilometer. Normaal begin van de avondspits. De meeste vertraging bij Amsterdam en bij Rotterdam. Wat opvalt is de langere file al op de a 10 ring Amsterdam. Dus langzaam rijden stilstaan tussen Geusveld en Diemen over 12 kilometer. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oostgeest en Wassenaar 5 kilometer. En 15 A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen afwit en Spijkenissen 6 kilometer. Daar is een medisch spoedtransport onderweg. Daarom is bij knooppunt Vaanplein de ook dicht.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Voordat wij verder gaan met ons bureau Buitenland, met ons panel, gaan wij fietsen. Gio Lippens is bij de Waalse Pijl. Klopt en het is nerveus allemaal in de Waalse Want we hebben nog maar 16 kilometer te rijden. En de kopgroep van vier man is uiteengevallen. De Finn Matti Helminen is eruit weggevallen. Hij rijdt nu in het peloton of misschien zelfs wel daarachter. En bij die drie mannen van Tomme Patersky en Van Hekken... daar zijn zeven anderen bijgekomen. Een aardige namen hoor. Gasparotto, Van Garderen, Lufkvist, Kolopnef, Verdugo, Kirienka... en de pol Michael Golas van de Vakant Solijpoeg. En ik kijk nu naar Kirienka... Die daar uh, samen met Lufquist uh, ook weer een kleine voorsprong heeft genomen op die kopgroep. Maar het verschil met het peloton, het peloton dat harder is gaan rijden, is niet groot hoor. 19 seconden slechts. Met nog 20 kilometer, nee, met nog 16 kilometer zelf te rijden. Ze zijn dus nog dichterbij dan we dachten. Ze hebben zometeen nog één klimmetje. En daarna beginnen ze aan de beklimming van de muur van Hoei. De favorieten, ze zitten allemaal op de eerste rijen in het peloton. Lippens bij de Waalse Pijl, we horen je later nog. Zoals ik zei, ons buitenlandpanel vandaag met Katelijne Buitenweg. Hartelijk welkom. Docent Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. En ik zeg het er altijd maar even bij. Oud-lid van het Europees Parlement. Lili Sprangers, ook welkom. Directeur van het Turkije-instituut. En Caroline van Dullemen, ook hartelijk welkom. Directeur van World Granny. En dat is een organisatie die zich, kort gezegd... bezighoudt met het welzijn van ouderen over de hele wereld. Misschien een beetje, ja, ja. Misschien met een beetje de nadruk op, de, op, op ontwikkelingslanden. Of is het echt gewoon... Maakt niet uit, wereldwijd. Nee, zeker. Een beetje nadruk op de opkomende economieën. Ja. Ja. We beginnen met uh, Libië, zal niemand verbazen. Die, de luchtacties van de NAVO duren allemaal veel langer dan verwacht. Althans, het duurt langer omdat het niet het gewenste effect had snel genoeg. Gaddafi uh, zorgt voor bloedbaden. Misrata is de meest bekende stad waar het, waar het er verschrikkelijk aan toe gaat. En uh, de Europese Unie zegt klaar te zijn voor een grondoperatie in Libië. Dat is een kop boven een stuk en dan denk je, de, de tanks rollen binnen. Maar dat is nou ook niet de bedoeling, geloof ik. Katelijne, wat, wat biedt de EU en wanneer kunnen ze daadwerkelijk overgaan tot, uh, tot actie? Ja, hierbij moet je eigenlijk twee soorten actie onderscheiden. Wat de EU biedt, uh, als de VN daarom vraagt, uh, is de eufor missie En die zal zorgen voor hulpgoederen, voor medicijnen, voor het afvoeren van gewonden. Dus dat is in die zin een of, uh, dat is geen militair, maar een humanitaire missie. Daarnaast wordt ook gesproken over uh, ja, militaire grondtroepen. Maar dat zou worden gedaan door de NAVO. Dus die twee zaken moet je echt uh, onderscheiden. De uh, Eufor zou geen militaire grondtroepen gaan okay, leveren. Oké, en desondanks, de Eufor zou alleen humaan, uh, humane ja. uh, hulpverlening daar gaan doen, moeten ze wel wachten op uh, toestemming van de VN. Ze kunnen nee, dat niet onder eigen vlag doen. Volgens mij kunnen ze dat prima onder eigen vlag doen. Oh. Want het valt allemaal binnen de VN-resolutie. Maar er is, uh, de, het is gevraagd. Zeg maar, de EU heeft gezegd... wij zouden graag ook daar van de VN toestemming voor willen hebben. Mm -hmm. uh, maar dat is absoluut niet nodig. Want het valt prima uh, binnen de VN-resolutie... om actie te ondernemen, ook om burgers te uh, beschermen. In die VN-resolutie uh, uh, was gezegd... van. Uh, uh, als burgers, bezet moeten, of, uh, burgers geholpen moeten worden... Uh, iets moet bijdragen aan een uh, politieke oplossing. Dat zijn allemaal maatregelen die genomen kunnen worden. Alleen mag je geen militaire bezettingsmacht gaan vormen. Nou, dit voorstel van de EU is geen militaire bezettingsmacht. Die, die dus kan begrijp, worden genomen. Begrijp jij dat Europa dan niet gewoon lekker eigen gereid zegt... we wachten helemaal niet op de VN, er is daar hulp nodig en we gaan? Kom op, we hebben wow. duizend man. Hoeveel zijn er? Drie duizend man? Het duizend Europese man sterk. buitenlandse veiligheidsbeleid... kenmerkt zich nou niet direct tot heel snel initiatief nemen, zou ik willen... Op. Opmerken. Dus nee, het verbaast gek, mij dat, niets dat men de VN-toestemming afwacht. Het is ook, ze uh, staan wel klaar, dat vond ik namelijk al zo het, het is kant en klaar. Eindelijk heeft Europa iets klaar wat zo ingezet kan ja, worden. Ja, maar ze doen het dus niets. Ze wachten dus toch nog even op toestemming uit New York. Nou, vind ik vrij kenmerkend voor het Europese veiligheidsbeleid. Caroline van Dullemen, verbaast het jou dat Europa dat niet op eigen houtje gewoon doet? Nou, ik denk wel dat, dat voor zo'n uh, serieuze operatie de draagvlak zo breed mogelijk moet zijn. Dus, uh, enerzijds, kan je zeggen het is misschien een beetje slap, als ik jullie uh, mag geloven. Maar je kan ook zeggen het is voorzichtigheid, juist omdat men natuurlijk wel ervaring heeft dat het wel heel ernstige consequenties kan hebben. er 27 landen, als de hele EU het niet breed genoeg zijn als draagvlak? Het zijn 27 landen. Ja, waarvan er ook nog een aantal in de VN-veiligheidsraad zitten. Dus ach. Nee, okay. van mij kunnen ze dus ook gaan. Maar het is ja, inderdaad een verzoek van, uh, uh, van de EU... dat zij zo breed mogelijke steun willen hebben. Uh, maar goed, ik hoop zelf ook dat ze ook gewoon uh, nu van... Uh, uh, gewoon op gang kunnen gaan komen. Het maar gaat inderdaad even... om, die, om die humanitaire missie. Maar is het alleen humanitair? Is het niet zo dat bij zo'n missie ook altijd... net als onze missie naar Kunduz, ja. zal ik maar zeggen... ook altijd ja. toch militairen moeten zijn... die die humanitaire kolonnen beschermen? Dat is absoluut waar. Er moet inderdaad een bescherming plaatsvinden. En je kan je voorstellen dat in zo'n stad... Misrata, misraten dat het allemaal enigszins door elkaar heen gaat lopen. Hè? Daar moeten mensen inderdaad afgevoerd worden. Uh, nou ja, voordat je daar ook uh, in in staat bent... om mensen uit het slagveld te halen... zal je ook moeten zorgen dat jouzelf zelf uh, uh, niks overkomt. Dus zal je ook daar een veiligheid voor moeten gaan creëren. Dus dat zit absoluut heel erg dicht bij elkaar. En dat is natuurlijk ook een angst... dat, die, dat militair en humanitair door elkaar heen gaan lopen. Uh, maar de bedoeling, misschien... en dat is in ieder geval wat ik zeg... van de EU, de EU voor Libië... Mm -hmm. Dat is in ieder geval een, een, een macht uh, die moet gaan om humanitaire interventie. En daarnaast maakt de NAVO zich klaar... Uh, de NAVO die aanvankelijk ook niet zo stond te trappelen... maar nu ook wel ziet van... ja, Gaddafi gebruikt hele andere tactieken dan we van tevoren hadden gedacht. Het helpt niet meer om daar alleen maar bommen op te gooien... of met, met luchtmacht uh, uh, in de weer te gaan... omdat zij uh, de tanks ook ver, uh, verbergen. Ze gebruiken burgers als, uh, als schilden. Dus het lukt niet meer met de strategie die was bedacht. Dus de NAVO is nu aan het denken... om ook inderdaad met troepen uh, wel, de grond op te gaan. Ja. Ja. Ja. En Lily Spangers, dan uh, is het zo Turkije is lid van de NAVO, was natuurlijk a priori al niet erg voor het ingrijpen wat de NAVO tot nu toe nee. heeft gedaan. Uh. Hoe, hoe zou Turkije zich op gaan stellen... als de NAVO daar inderdaad gewoon een grondoorlog gaat beginnen? Nou ja, de Turken hebben inmiddels wel een draai gemaakt... maar waren aanvankelijk natuurlijk bang om op uh, middellange en lange termijn... hun handelsbelangen met Libië te schaden. Want mm -hmm. zij zitten met ongelooflijk veel investeringen in Libië. Toen het misging in Libië hadden zij maar liefst 40.000 burgers... die op de een of andere manier daar aan het werk waren. Dus daar hebben ze eerst voor gezorgd, voor gezorgd dat ze die terug konden krijgen. Toen hebben ze nog een humanitaire missie op Misrata gedaan. Maar dat kon met, met instemming. Van Gaddafi. Dat is natuurlijk nu. Ja, daar een is, heel hen, er verhaal. is hen zelfs om gevraagd hè? toen toch? Ja. Turkije, nou, die ja. is aangeboden en mm. toen heeft het Kadhafi daar een draai aan gegeven. Maar goed. Want Turkije heeft toch ook in het begin, ik weet niet of dat nog zo is, echt wel geprobeerd te middelen sprak met beide partijen. Ja. Met zowel Kadhafi. Ja, en ja en en de zeker omdat ze toen nog gewoon ook hun eigen burgers nog in veiligheid moesten brengen. En omdat zij uh, vinden ja. dat zij bij continuering van het regime Gaddafi gewoon veel te winnen hebben. Want dat stelt in ieder geval hun handelsbelangen veilig. Omdat zij als een van de weinige NAVO-leden een van de weinige leden van de OECD, zo prettig met Libië zaken konden doen. En ze moeten maar afwachten als daar een democratisch regime komt... of zij die uh, vooruitgeschoven positie nog kunnen handhaven. Maar, maar even, wat is de zwaai die ze gemaakt hebben? Nou, de vroeg zwaai vroeg dus is dus wat... gemaakt dat ja. toen de NAVO begon met uh, luchtoperaties... zij aanvankelijk heel erg tegen waren. Omdat dat natuurlijk ook te maken heeft met uh, de interne verhoudingen. Libië is natuurlijk een islamitisch land. En Erdogan uh, probeert natuurlijk toch een beetje de leider van de islamitische wereld... in dit deel van uh, de wereld te worden. Dus die was er helemaal niet op uit om Gaddafi uh, nou ja, de, zo in problemen te brengen. Bovendien met zo'n zo zo luchtoperatie vallen natuurlijk ook slachtoffers, ook burgerslachtoffers. Daar wordt in Turkije heel veel, uh, nou, heel veel publiciteit aan gegeven. Dus de regering zat er twee maanden voor de verkiezingen helemaal niet op te wachten om hier steun aan te verleden. Maar toen bleek dus dat zij een volstrekt Alleingangen, om maar eens een mm -hmm. Duitse term te gebruiken, binnen de NAVO hadden. En dat kon natuurlijk ook weer niet. Dus toen moest daar weer een draai aan worden gemaakt. Maar nu stel dat het een stapje verder gaat, want Katelijne Buitenweg zegt... Uh, uh, zoals Europa bezig is met de humanitaire kant van de zaak... is de NAVO natuurlijk toch wel bezig na te denken over... en zich misschien zelfs voor te bereiden op. Ik uh, denk, die denk die inmenging dat de, de Turken grond. daar heel schorvoetend aan zouden willen bijdragen. En eerlijk gezegd liever niet. Bovendien, de Turken hebben Libië natuurlijk als probleem... maar een nog veel groter probleem is hun directe zuidelijke buur Syrië. Uh, daar houden ze de boel angstwekkend in de gaten. Niet dat ze daar van plan zijn met militaire middelen iets te doen. Maar als dat misgaat en er dreigt een heel groot vluchtelingenprobleem te komen, dan liggen denk ik de zorgen van de Turkse diplomatie niet meer zozeer bij Libië, maar elders. Dus ik denk dat zij mondjesmaat steun zullen verlenen aan die NAVO-operatie. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ze daar troepen voor vrijmaken. Die hebben ze ook. Katelijne, Katelijne, maar... nou, wat, ik, wat ik wel heel erg grappig vond om nu te zien, is dat er tussen de NAVO en de EU veel meer overleg is dan uh, op andere momenten. Is geweest. En normaal is er vaak heel veel spanning, omdat uh, ja, Turkije zit wel in de NAVO, maar zit niet in de EU. En Cyprus zit wel in de EU, maar niet in de NAVO. En uh, ze houden elkaar... Het blijft nog steeds om dat oude conflict... zullen ze elkaar ook flink dwars zitten. En je ziet dat ze er hier een beetje overheen anders zijn gekomen. En dat er op dit moment veel meer overleg is tussen de NAVO en de EU... dan eerder, erg, uh, eerder uh, voorheen. En hmm. jij vermoedt dat dat komt omdat de Turken anders... niet bij het overleg betrokken zijn. Dat is jouw uh, Ik denk dat ze dit gewoon van groot belang vinden om er toch ja, ja, even overheen te komen. Ja. Nou ja, ze kunnen natuurlijk niet de, de Turken bruskeren. Daarvoor is Turkije nee. niet nou, alleen Turkus voor de, de, de NAVO de een de nou. belangrijke bondgenoot, voor de Amerikanen natuurlijk. Ja. Kijk, niemand zit met zoveel zweet in zijn handen dan, het dan de bewoners van het Amerikaanse State Department, want ja. hun hele Midden-Oosten en Arabische strategie staat op losse schroeven. Ja. En als dat misgaat, is Turkije natuurlijk eigenlijk de enige op wie ze vanwege de verdragsbepalingen van de NAVO terug zouden kunnen ja. vallen. Dus ze doen, het is inderdaad een heel, uh, ja, echt op eieren lopen voor ja. iedereen. En men weet natuurlijk ook dat, uh, ja, de verkiezingen in Turkije op 12 juni hierbij een belangrijke rol spelen, Absoluut. een groot deel van de bevolking, eh, als ze de keuze zouden krijgen in een referendum... tussen lid worden van de organisatie van de Arabische Liga... of van de NAVO en de EU, zou dat nu wel eens een keertje... een andere kant op kunnen ja. vallen. Dus ja. die Spannend. hele Arabische lente leeft enorm in uh, Turkije. Inmiddels uh, uh, over Europa, hoe die verder behalve deze eufoor... die dus klaar staat, eigenlijk staat te trappelen, maar moet wachten op een ja-knikje van de VN... houdt Europa zich vooral bezig als het gaat om wat er in de Arabische wereld gebeurt... Met de vluchtelingen, de Tunesische vluchtelingen die uh, door van Italië uh, een humanitair visum hebben gekregen, om in elk geval in de Schengen-landen. Zij het onder enige restricties vrij rond mogen reizen. Caroline van Dullem heb je je verbaasd over het feit... dat uh, Italië ten eerste deze slimme zet heeft gedaan. En dat Europa met de billen bloot moest om solidariteit te tonen. En dat dus vervolgens ook eigenlijk weer niet doet. Hoe ja, er wordt gereageerd op dit vluchtelingenprobleem? Volstrekt. Je denkt natuurlijk... er is zo ongelooflijk lang nagedacht en uh, ge ge gezeurd en gepieterd... over dat Schengen-akkoord. Dat moet toch wel enigszins effect hebben. En vervolgens zie je dat daar dan toch blijkbaar... allerlei ontduikingen zijn of, of, of raden die opgezocht kunnen worden, waardoor, uh, ja, waardoor dit eigenlijk kan ontstaan. Ik zag uh, dat uh, Nelly Smit-Kroes uh, vol enthousiasme twitterde... dat uh, Italië het zelf maar moest oplossen. Maar ja, het lijkt me volstrekt irreëel. Uh, nou, mensen, dat... mensen gaan toch de bergen door... Uh, het zijn natuurlijk, ja, het zijn vluchtelingen, we noemen ze vluchtelingen, maar het zijn natuurlijk uh, het merendeel van de vluchtelingen in de wereld zijn uh, vrouwen en kinderen. Dit zijn toch vooral uh, jonge mannen mm -hmm. die kunnen uh, verlopen en hoog springen. En uh, je weet toch niet precies uh, waar ze allemaal terecht zullen komen. Katelijn, in, uh, in, dat, dat in wat wat Caroline zegt, die Twitter van uh, mevrouw Kroes van laat Italië het zelf maar uitzoeken. Dat is eigenlijk een beetje in een nutshell waar het, waar het aan schort de, in dit Europa. Is voor het he? euro ja, heel veel eurocommissaris Dat is wel een fout. Maar dat is precies ja. waar het aan schort. Er is geen gezamenlijk asiel vluchtelingenbeleid. En op het moment dat zich zoiets voordoet, wreekt zich dat. Op het moment dat Italië heel slim zegt, nou, toon nou maar eens even dat jullie ons steunen. Deur dicht. Ja, zo slim is het eerlijk gezegd ook niet. Italië heeft het ten eerste niet zo heel erg... Uh ook uh, voor, uh, met, die, uh, met de mensen die inderdaad gevlucht zijn... want uh, ze hadden ze zelf ook gewoon binnen Italië kunnen opvangen. Daar kan je ook nog een apart ja. visum... wat alleen op je eigen grondgebied uh, geldig is. Dus dat hadden ze kunnen doen als ze het zo belangrijk vonden voor deze mensen. Het gaat trouwens om een hele specifieke groep... Mm -hmm. uh, die tot 5 april uh, opgenomen kon worden. En dat zijn inderdaad vooral uh, jonge mannen... die voorheen werkzaam waren in de toeristenindustrie. Die hebben voor een beperkte periode van maximaal zes maanden... Dan een, een, een, nu een visum gekregen... waarvan ze drie maanden ook in andere Europese landen... Werken. Dus het gaat niet om een hele grotere, een veel grotere groep. Ja, Italië uh, is aangeboden door uh, de Europese Unie om, om uh, ambtenaren en geld en wat dan ook om mensen op te vangen. Mm -hmm. Dus Italië doet dit vooral ook om te laten zien dat het een probleem heeft en dat het er van mensen af wil. Um, wat ik maar het ik... doet het ook omdat het kan. De mogelijkheid is er. Zo is, ja. zo is het verdrag mm -hmm. zo is Europa opgebouwd. Het, het zou ja. moeten kunnen. Nou, dat is natuurlijk ook een heel groot probleem. Dat, op het, dat eigenlijk het echt het migratie- en asielbeleid zelf. Ja, daar zijn een aantal akkoorden voor die vrij bazaal zijn... met een aantal minimumnormen. Maar er zijn niet echt hele harde afspraken gemaakt. Ik bedoel, er blijft heel veel beleidsvrijheid ja. liggen nog ja. steeds bij landen. Uh, en vervolgens zijn er wel ook natuurlijk al die open grenzen... om allerlei economische redenen uh, hebben we dat, uh, hebben die uh, ingesteld, die open grenzen. Maar natuurlijk haalt, uh, hebben die ook effect op het migratiebeleid. En er is juist geen... Uh, roep op dit moment, ook in lidstaten... om echt een Europees migratie of een Europees asielbeleid te hebben... En dus dat het, al die mensen die nu ondertussen aan het zeuren zijn... dat het allemaal een schande is. Ik weet niet, leers die had ook allemaal over dat het allemaal... Uh, er moest een aanvalsplan komen en de kraan moest dicht. Ja, maar hij is nou ook niet echt de hele grote behulpzame factor in Europa... om echt tot een gezamenlijk asiel- en migratiebeleid te komen. Nee, nee maar dan. asiel- en migratiebeleid, Europees... is natuurlijk gegijzeld door de binnenlandse politiek van de lidstaten. Ja, ja. Volstrekt. Ja. Ik bedoel, Italië doet dit natuurlijk ook om de eigen bevolking te laten zien... dat ze niet zomaar alles pikken ja. en is eventjes rekening bij de Europeanen neer zullen leggen, die vervolgens ook om binnenlands politieke redenen niet kunnen zeggen nou 25.000, want ik geloof dat het daarom ja, gaat, om 25.000 ja. mensen verdeeld over 27 landen, ja. 800, zo ja. werkt het natuurlijk niet, want niet iedereen wil naar Letland toe, eh, iedereen wil natuurlijk naar Engeland en Tunesië, vooral naar Frankrijk, dus vandaar dat Frankrijk ook zo reageert. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ja. waar het om gaat, maar dit is allemaal nou. binnenlandse politiek. Nee, dat is waar, maar er is nog wel trouwens een grote die niet besproken wordt, want hè, dit is allemaal heel, heel makkelijk om hier uh, over te praten het is een afgebakende groep, uh, Italië heeft iets gedaan... we kunnen daartegen fulmineren. Uh, maar er zijn ook heel veel vluchtelingen... die wel degelijk ook terecht om bescherming vragen. Dit gaat om mensen ja. die werk zoeken. Maar er zijn mensen uh, bijvoorbeeld uh, die in Libië waren gestrand... alweer Somalische, Ethiopische, ja. Iraanse ja. vluchtelingen... Die, die niet onveilig weg zijn. Dat is echt mm -hmm. een andere ja, categorie. Zeker. En daarvan, daar kan Leers toch niet serieus ook tegen zeggen... van nou, de, grenzen, de kraan moet dicht of wat dan ook. Nee, daar nee. moeten we ook wat mee. En dat gaat, dat is nu op het bordje van Italië... maar ook bijvoorbeeld op het bordje van Malta... Ja, je zou je kunnen voorstellen dat we daar echt wel het mechanisme. Er is officieel een mechanisme wat je in kan roepen. om te zeggen vanaf nu uh, gaat bij deze grote in, uh, toestroom van vluchtelingen. gaan we een solidariteitsmechanisme nu instellen. en dan komt er een verdelingsplan. Net zoals bij Kosovo roken. in de ja, dat tijd. Is inderdaad, dat is, Net einde? zoals bij Kosovo ja. in die tijd. Dat is toen, nadat nou ja. we eigenlijk daar gefaald hebben. Ja, hebben we eigenlijk ja. het plan toen zo gemaakt. Dat zou nu geactiveerd kunnen worden. Um, maar daar hoor ik nou ontzettend weinig mensen over die zeggen van nou laten we dat solidariteitsmechanisme wat mm -hmm, we hebben, ja. laten we dat nou eens gaan activeren. Ja. Het, maar maar het is ook wel hypocriet. Aan de ene kant zijn we allemaal blij Spanisch. vanwege die Arabische lente en zo en dat moet allemaal tot een de enorme democratisering van de regio leiden. Maar goed, okay, wat, wat is het geluid van vandaag? Uh, nog <laughs> niet zo. Uh, kunnen we zo zes uitzendingen mee vullen? Niet met het geluid, maar, met, uh, maar de, de emotie Maar dat daar je daar cynisch achter. over bent. Maar ik ben er heel cynisch over. We vinden dat we juichen dat toe. Nou, er zijn natuurlijk altijd groepen die volstrekt in de verdrukking ra en raken. En zeker in Libië. Maar straks ook in Syrië mm -hmm. heb je misschien toch kans op een burgeroorlog. Met een hele hoop instabiliteit. Dus altijd vluchtelingen. En dan zegt Europa, ja, die gaan we niet opnemen. Laten we dat er maar gewoon uh, zijn beloop laten. En we zien wel. Het en Libië, ja, juist, hebben Gaddafi natuurlijk jarenlang heel veel geld gegeven om te zorgen dat er geen mensen uh, ja, uit in Libië ja. naar Europa kwamen. Ja, ja, en met name Italië ja. was daar erg goed ja. in om voortdurend dat af te kopen. Dus ja. we worden gewoon met een falend beleid geconfronteerd en zijn niet van plan om daar de conclusies van te trekken. Wat ook heel normaal en begrijpelijk is. Maar het is ongelooflijk hypocriet allemaal. Dat is heel normaal en begrijpelijk. Je bedoelt het is menselijk. Ja. Wenselijk. Het is politiek. Weet maar je zou wensen dat moedig, er wat proactiever gereageerd wordt. Omdat we dus al zo'n les ook uit het verleden hebben. En je kan natuurlijk met toch Kosovo bedoelen. Met je. Kosovo. En je kan natuurlijk toch zien aankomen dat de regio in, ja, instabieler wordt mm -hmm. voorlopig. Zeker of het nou wel of niet grondroepen komen. Er gaan natuurlijk uh, Syriërs in beweging. Er, er gaan natuurlijk toch nog wel ernstiger dingen komen. Dat, uh, zullen we zien dan we tot vandaag de dag zien. Ja, ja en laten we inderdaad die Somaliërs nu alleen het probleem van Malta bijvoorbeeld zijn? Hebben wij daar nou echt nou, helemaal ja. ook niks als uh, EU? Ook mee te maken. Dus dat is. Uh, ik, ik zou er wel voor zijn als dat mechanisme nu gewoon uh, geactiveerd. Wel dan gaat het nog niet om honderdduizenden mensen. Maar het is een belangrijk signaal om uh, als we en kritiek hebben op Italië. om dan wel te laten zien waar onze solidariteit ja, dan wel ligt. We okay. ja. Laten we het uh, ten slotte hebben over Nigeria. Daar uh, leek het allemaal wel goed te gaan met de verkiezingen die ook heel erg eerlijk leken te verlopen. Redelijk rustig. Um, de man met de prachtige naam Goodluck Jonathan, 57% van de stemmen, is dus de gekozen president en de verliezende president Buhari, als ik het goed uitspreek uh, heeft nu gezegd dat er wel degelijk fraude is gepleegd... dat het allemaal niet erg goed is verlopen. Maar, zegt hij, ik maan wel tot rust. Laat dit nou niet, terwijl ik dit zeg, ontaarden in strijd. Maar dat is eigenlijk al te laat, want er is al grote onrust in Nigeria. Uh, Carolina, wat, wat, hoe duid je dit? Is dit de eeuwige strijd tussen Noord en Zuid, tussen christenen en moslims? Nou, dat is in ieder geval zeker een element... Uh, overigens is er dus inderdaad al vrij veel geweld. Ik zag de, uh, dat het dat Rode Kruis heeft gemeld dat er 15.000 vluchtelingen zijn. Dus ook oh, oh, daar is het al wel behoorlijk in nu beweging. Nu al, op 15.000 vluchtelingen ja, opdrift. Nu precies. Naar, naar welke landen? Nou ja, dat is meestal eerst intern natuurlijk. Ja, ja. Nigeria maar... is vrij groot. Daar wonen 50 miljoen mensen. Dus voordat ze echt de grens hoeven, duurt dat nog wel even. Maar uh, het gaat met name natuurlijk in die uh, Kanu, in die, die Niger-delta... waar het uh -huh. eigenlijk al vijf jaar uh, ontzettend onrustig is. Dus dat speelt zeker een rol. Uh, uh, Buhari is uh, moslim en... Uh, uh, Goedelijk is uh, christen en men had eigenlijk van tevoren gezegd... nou ja, oké, okay, als, als de zittende partij nog een keer uh, het presidentschap op zou eisen... laat hij dan op zijn minst een islamitische kandidaat naar voren schuiven. Dat was eigenlijk wel een hele mooie oplossing geweest. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Deze mm -hmm. zittende president uh, heeft uh, nog een ronde meegedaan... Um, en die komt uit het zuiden en is christen. Ja, precies. En het moslim, ja. Uh, of de moslim zit in het, zit in het noorden. noorden. Ja, dat en zie waar... je bij heel veel Afrikaanse landen. grappig genoeg dat dat ook een geografische verdeling heeft. Ja, Soudaan hebben we natuurlijk gezien. Dat is ook gesplitst ja. onlangs. En etnisch natuurlijk. Jongens, dus we etnisch. Heel etnisch. En we zijn, ik wou net zeggen, heel het is even. niet alleen oh. religieus. Heel even. Het is nog een kilometer tot de finish bij de Waalse pijl. Dus we gaan even nog overschakelen naar Gio Lippens. Dan maken we dat mee. Gio. En vergeet alles wat er voor deze koers gebeurd is, want we zijn begonnen aan de slotklim in de richting van de top van de muur van Hoei. Dat doen we met twee renners, Jérôme Pinault, een Fransman, en Marco Marcato, een Italiaan van de Vacan ploeg Zij zijn weggesprongen en de voorsprong na is niet groot hoor, want daar komt het eerste deel van het peloton al aan. We weten in elk geval dat Andy Schleck niet mee zal gaan sprinten, want die race zojuist toch tamelijk opzichtig aan de achterkant van het peloton. Andy Schleck toch een van de grote favorieten voor Bastenake, Luik van komende zondag. En hij laat het waarschijnlijk lopen. Ook Bauke Mollema zien we niet voorin. Zoals hij de hele koers al een beetje achterin heeft gereden. En dan is het wachten op de echte favorieten. Want de klim, de dans wordt geleid door die twee man. Pinot op kop, Marcato erachter. Maar dan strijkt het peloton alweer neer op die koplopers. En dan kunnen we beginnen aan de echte finale. Ja, je zou bijna zeggen een massasprint zo'n beetje. Als je kijkt naar hoe groot dat peloton nog is. En ik benieuwd hoor. Robert Geesink zit in mijn ogen iets te ver naar achter. Philippe Gilbert, zit die er wel nog bij? Die zit er nog zeker bij. We weten dat Joaquin Rodriguez dat die er ook nog goed bij zit. Daar zit Gilbert aan de linkerkant van de weg. Hij kijkt even om zich heen om te zien, met name waar Rodriguez zit. Om te kijken of Frank Slek eventueel nog in het wiel meegaat. Frank Slek, die daar nog wel behoorlijk dichtbij zit. En dan komen ze echt op het steile stuk. Ja, en dan zal die nu toch zo'n beetje moeten gaan aanzetten hoor. Simon Gerrans, die zit daar ook nog. ...nog voor aan Rodriguez, Gerens en uh, natuurlijk Philippe Gilbert... ...de grote favoriet, die rijden daar uh, op kop uh, mee. We kijken naar uh, de klim. We zijn er nog niet hoor, want uh, ze moeten dadelijk nog een uh, bochtje door. En dan is het uh, tempo dat uh, gemaakt wordt door uh, Philippe Gilbert... ...en dan lijkt hij weer met speelsgemak weg te rijden bij de rest. Of krijgt hij Rodriguez nog uh, in het wiel? Nee, krijgt hij Rodriguez nog in het wiel of niet? Nee, kijk eens, de walen beginnen nu al te juichen hier op de finish. Want zij gaan ervan uit dat hun grote favoriet Philippe Gilbert hier gaat winnen. Maar hij heeft het van tevoren gezegd. Dit is niet zijn favoriete klim. Eigenlijk is hij iets te lang. Gilbert is geen klimmer. Gilbert is explosief. Gilbert moet het hebben van de korte klimmetjes. Moet het hebben van de kouberg. Dat soort klimmetjes. Maar voorlopig heeft hij nog die voorsprong hoor. En uh, de mensen juichen. Ze zien dat het uh, goed gaat met uh, Philippe Gilbert. Rodriguez staat weliswaar nog achter. Maar de verschil is toch wel heel erg groot. Gilbert nu met een meter of vijftig voorsprong. En dan komt hij op het afvlakkende stuk en gaat hij al uh, met de armen omhoog. Philippe Gilbert Gilbert wint de Brabantse pijl. Philippe Gilbert wint de Goldrace En nu wint hij ook nog erachteraan even de Waalse pijl. Daar komt hij over de finish. Rodriguez komt daar op de tweede plek door de streep. En dan kijken we naar de vierde man. Even kijken wie van de mannen het is. Het is inderdaad Samuel Sanchez die daar als vierde over de streep komt. Voor Igor Anton. We zien ook dat Vino daarbij zit. En dan wachten we op de eerste Nederlander. Daar komt hij hoor. Robert Geesink niet eens in de top 10. Dat is toch eigenlijk wel een beetje... We hadden iets meer van hem verwacht. Want uh, een ploeggenoot van hem. Paul Martens. De Duitser. Die komt zelfs nog eerder over de streep hier op de muur van Hoei. Als Robert Geesink. Nee het zat er niet in voor de Nederlanders vandaag. Maar die winnaar. Prachtige renner is het toch. Hij kan alles. Misschien wel echt de beste renner van dit moment. De Waal. Philippe Gilbert. wint op eigen bodem. Geolippens bij de Waalse pijl. Wij hebben nog twee minuutjes om ons buitenlandpanel af te ronden. We waren, bezig, we waren in Nigeria met ons gesprek. Waar de verkiezingen zijn geweest, waar er toch onrust is. Veel geweld ook toch gebruikt wordt. Uh, even uh, om toch nog een link te leggen met waar we het eerder over hadden met Libië. Nigeria is natuurlijk ook een grote olieproducerend land. Ja, Houdt precies. het land Libië niet ongelooflijk scherp in de smiezen... nu ja. daar de productie plat ja. ligt? Ja. Wat, voor wat kunnen zij voor voordeel daarmee doen? Ja, zij kunnen daar, veel, uh, zij kunnen daar voordeel uithalen... Um, uh, vorige maand heeft... Caroline uh, van Dullemen, sorry, ik vergeet helemaal te zeggen wie er aan het woord is. <laughs> Dankjewel. Uh, Nigeria heeft uh, vorige maand ook uh, de ambassadeur uit uh, Libië teruggehaald. Zijn ambassadeur, omdat uh, Gaddafi had gezegd... nou, dat uh, Nigeria, dat moet ook maar gesplitst worden. Net zoals uh, India in de tijd met een moslim en een christelijk gedeelte. En daar uh, waren Nigerianen natuurlijk uh, not amused over. Dus uh, de ambassadeur uh, werd teruggeroepen. Um, maar ze kunnen daar inderdaad een groot voordeel bij halen. Omdat, net wat ik net al zei, in die uh, Ogoni-delta was er natuurlijk veel onrust. En uh, is, die, is die olieproductie uh, niet uh, op, op en top. Maar goed, nu in Libië natuurlijk uh, mensen hard, hard vasthouden En ook mm -hmm. met de bombardementen natuurlijk vaak ook uh, de Maar het zou je een stimulans die... kunnen zijn voor het land om te denken... jongens, laten we nou proberen om elkaar hier niet de kop in te slaan... maar lekker in dit gat te springen en rijk te worden van de olie... Die nou, wij dat, dat is een hele mooie optimistische... <laughs> Hele een optimistische een gedachten. Ja, heel mooie mensbeeld. Heel artueel ik, ja. ik Nou, ik heel dat wil ik niet zeggen. Ja. Maar het zou kunnen dat de economische motieven... in ieder geval uh, straks uh, de, de, de, politiek, rol, uh, ja, de overhand krijgen boven de politiek. Laten we dat uh, erg hopen vooral. Want uh, dat land heeft, heeft in de regio een ongelooflijk belangrijke rol. Het staat nu in ieder geval uh, het, het staat op topniveau top van de Afrikaanse landen. Nou is dat natuurlijk niet zo uh, heel florissant. Want als je alleen al kijkt naar de levensverwachting... dat, uh, he, dat is uh, 48 voor Nigeria... In vergelijking met Libië, dat is 74. Dus je okay. kan die landen niet heel erg goed vergelijken. Maar, maar hoe, rijk er, er, hoe rijker een land wordt, hoe groter ook het verdelingsvraagstuk is. Precies. Eh, speelt natuurlijk precies. En Kataline daarmee buiten. kom je weer terug met de conflicten. Dus ja. het is een beetje een cirkel. Katalijne Buitweeg, Lili Sprangers en Caroline van Dullem. Hartelijk dank voor deelname aan het Buitenland Forum. Het is onze tijd. Villa zit erop. We zijn er morgen weer natuurlijk om half vier op deze zender. Radio 1, waar u zometeen naar het nieuws kunt gaan luisteren. Na het Radio 1-journaal, Tim Verdiek. Waarin Libië ook zeker aan bod zal komen. We gaan onder meer wat dieper ook in op de overname van SBS... door Sanema en John de Mol. We zijn bij enkele herdenkingsdiensten geweest. De begrafenis van de doodgeschoten agent met korps eerbegraven begraven. De bijeenkomst vandaag in Alfa aan de Rijn. We hebben een redelijk volle uitzending met diverse dingen. Maar daar mag wat mij betreft best toch wel wat gebeuren de komende twee uur. We wachten af. Eerst de handpunten van het nieuws met Dick Hart. Radio 1, het NOS-journaal. In de Martinikerk in Groningen is een herdenkingsdienst gehouden... voor de agent die vorige week in Buffalo werd doodgeschoten. Er was onder meer een toespraak van minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. De korpschef van de regiopolitie Groningen riep tijdens de dienst op... tot een minuut stilte voor het andere slachtoffer, de vriendin van de dader. Ook zij wordt vandaag begraven. Net als Frankrijk en Groot-Brittannië stuurt nu ook Italië... tien militaire adviseurs naar Libië. Ze gaan de opstandelingen in de stad Benghazi adviseren... hoe ze hun burgers kunnen beschermen en hun verdediging organiseren. President Sarkozy kondigde aan dat hij de luchtaanvallen wil opvoeren. En de Britse regering heeft alle Britten in Syrië opgeroepen... om na te denken of ze het land moeten verlaten. Bij onze regering in Londen is de veiligheidssituatie in Syrië... de laatste tijd verslechterd. In heel Syrië is het onrustig door de aanhoudende protesten... tegen de bewind van president Assad. Tot zover de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. 43 files bij elkaar, 174 kilometer. De meeste vertraging bij Amsterdam en Rotterdam. Begin van de spits was er een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Alle rijstroken zijn dan een tijdje vrij. Tussen de knopende Watergaasmeer en Muidenberg nog wel 8 kilometer. Ook was er een aanrijding zuidelijker op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Urmond en Rooster 4 kilometer. Ook daar zijn alle rijstroken vrij. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velsen zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. Vanaf knooppunt Raasdorp staat 6 kilometer file. Langzaam rijden op de A10 de ring Amsterdam tussen Geusveld en Diemen 11 kilometer. Op de A59 Os richting Zelmzeel tussen Waspik en Oosterhout 4 kilometer. Er is een auto met aanhanger gekanteld en op die aanhanger stond een graafmachine. Tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout is nu de rechte rijschok dicht. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Deze uitzending natuurlijk aandacht voor de grote overname in de tv-wereld. John de Mol en Sanoma kopen SBS. Wat betekent dat voor de kijker? Zometeen John de Mol zelf en later na zessen regisseur en omroepkenner Bert van de Veer. Geweld in Libië, Syrië en nu ook zeer verontrustende berichten over Nigeria. Wij berichten over al deze gebieden. De Franse president Sarkozy wil de strijd in Libië opvoeren. De vraag is in hoeverre die dat eigenhandig kan doen. Verder doen we een verslag van de herdenking in Alfa aan de Rijn... waar de koningin met slachtoffers heeft gesproken. Dit Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Geheel vlekkeloos verliep de herdenking niet in Alphen. De politie hield een man aan die probeerde de herdenking te verstoren. Die man die stond op een lijst die de politie had gekregen. Aanleiding voor die lijst is het incident met de Damschreeuwer vorig jaar... toen een man daar de dode herdenking in Amsterdam verstoorde. Jeroen de Jager sprak met districtchef Krishna Tanea over alle politiezaken rondom de herdenking in Alphen... waarbij ook mensen onwel raakten. Ja, dat klopt. Er zijn vier mensen onwel geworden... Maar naast dat is het bijzonder goed verlopen. Het is waardig verlopen. Uh, het was een hele mooie en emotionele bijeenkomst. Uh, daar hebben we 150 politiemensen voor ingezet die dat mogelijk uh, moesten maken. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen dat het heel goed verlopen is. Uit Alfa en omgeving. Dat kan Alfa allemaal niet aan. Nou, we hebben eigenlijk al vanaf 9 april hebben wij voortdurend de steun uit het land. En ook vandaag zijn er collega's uit andere regio's uh, ingezet... die ook gespecialiseerd zijn in dit soort bijeenkomsten. Onder andere hebben we mensen gehad uit Den Haag die bijvoorbeeld ervaring hebben met de organisatie van Prinsjesdag... en die hebben ons geweldig geholpen. Ja, want dat is tegenwoordig nodig met dit soort dagen... En waar de majesteit ook aanwezig is en waar een minuut stilte wordt gehouden. Wat is er rond die minuut stilte gedaan om te zorgen dat het stil zou blijven? Nou, het is helaas nodig, zou ik willen zeggen. Uh, er zijn mensen die er sport voor maken om dat soort momenten te verstoren. Uh, en daar waren wij ook echt op gespitst. We hebben om half twaalf een 51-jarige man aangehouden... een, een, een inwoner uit Alfa aan de Rijn... die ook aangaf dat hij die, die minuut stilte wilde verstoren... En die is daarvoor aangehouden. En collega's waren er ook echt op gespitst om te kijken of er geen mensen hier naartoe zouden komen die dat uh, wilden doen. Want er zijn mensen bekend in het land die... Nou ja, wij weten wie dat zijn. En wij kennen onze lokale mensen, we kennen andere mensen. Dus daar zijn wij op gespitst. Dus als wij uh, denken dat mensen dat willen doen, dan spreken we ze aan. We hebben daar ook voor, voor bevoegdheden gekregen. Aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied. We mogen preventief foliëren. Mm -hmm. mm -hmm. Dus allerlei dingen om... Die beenkomst maar zo waardig mogelijk te laten verlopen. Ja, er is een lijstje, begrijp ik met hoeveel namen erop? Ja, of er echt een lijstje zou ik niet willen zeggen, maar per geval wordt er gewoon bekeken wie zouden dat eventueel kunnen zijn. We kennen onze lokale mensen. Uh, dus in die zin weten we wie dat zijn. Die mensen houden we goed in de gaten. Ja, maar daar weg net hier op de persconferentie toch iets nadrukkelijker door u gezegd. Er is een lijstje. Ik heb gezegd dat er een aantal mensen zijn die wij in de gaten houden, die wij op een lijstje hebben staan, maar dat is specifiek voor dit evenement. Ja. Of dat een landelijk lijstje is, weet ik niet. Wij hebben voor dit evenement een aantal mensen op een lijst gehad uh, die wij specifiek in de gaten dat houden. Dat zijn niet allemaal Alflenaren. Nee, dat zijn niet allemaal alfenaren. Nee, Dus dat is een landelijk lijstje. Dat die we in de gaten houden. Dat houdt. zijn ook mensen die uit andere plekken komen, maar dat is specifiek voor dit evenement gemaakt. Ja, ja, ja. Die mensen zijn hier niet aangetroffen. De, nou, dat zou ik niet exact kunnen zeggen. Ik weet alleen de aanhouding en uh, de omwelwoorden wat ik u net verteld... en dat het verder goed verlopen is. Ja. Of er exact mensen hier zijn gezien die op die lijst uh, stonden, dat kan ik u niet vertellen. Nee. Uh, dan nog even de bijeenkomst binnen. Daar waren 750 uh, mensen uitgenodigd. Die zijn min of meer gescreend. Ja, dat is geen hele zware screening, maar toch... er zijn ook mensen niet binnengelaten. Ja, we hebben uiteraard hebben we alle namen bekeken... omdat er natuurlijk ook een hoop... van uh, binnen zaten. Maar ook dat de bijeenkomst daar waardig moest verlopen. En we hebben op voorhand één persoon hebben we niet binnengelaten. Die meneer hebben we dat van tevoren al aangegeven. Die had zelf ook al gezegd dat hij daar toch eigenlijk van afzag. Uh, mm. En verder is uiteraard... Is verder, is Iedereen gewoon normaal binnengelaten door ons. Eén andere persoon toch ook nog, die niet binnen mocht? Er is één andere persoon die is gefouilleerd. Oh. Uh, dat is hem ook van tevoren aangegeven. En uh, naar nou die manier begreep dat en die heeft daar gewoon verder keurig aan meegewerkt. En die mocht binnen? En die mocht binnen, ja. Jeroen de Jager sprak met de districtchef in uh, Alphen... Terwijl uit de Libische kustplaats Misrata weer berichten komen over felle gevechten... heeft de Franse president Sarkozy gezegd dat zijn land... meer luchtaanvallen gaat uitvoeren in Libië ter bescherming van de burgers. Correspondent Frank Renaud Frank, eh, Frankrijk, maar eerder ook al Engeland... heeft eh, al aangedrongen op meer bombardementen. Mag je nu, wat Sarkozy vanmiddag heeft gezegd, daaruit afleiden... dat hij niet tevreden is over het verloop van de NAVO-operatie? Nou, wat de regering hier vooral ziet is dat het gewoon niet opschiet in Libië... terwijl er al weken luchtaanvallen worden uitgevoerd op initiatief van de Fransen. En dat de situatie in Misrata inderdaad vooral steeds slechter wordt... door de bombardementen van Gaddafi en de troepen van Gaddafi. Dus extra luchtaanvallen zijn volgens Parijs nodig om de burgers in Misrata te beschermen... en misschien ook wel de machtsbalans een duwtje te geven in Libië... ten gunste van de opstandelingen dan. Ja, de NAVO coördineert die luchtaanvallen. Kan die ook nee zeggen tegen de Fransen? Nou, de NAVO verzorgt inderdaad de militaire coördinatie van die aanvallen op Libië. Maar de Fransen hebben ervoor gezorgd, vanaf het begin af aan... dat de politieke beslissingen over die aanvallen... genomen worden door de coalitie van de deelnemende landen. En het is in die zin geen NAVO-operatie met NAVO-leiding. Het zijn de landen die de aanvallen doen, gecoördineerd door de NAVO. En Parijs zegt ook nog steeds gewoon aan de VN-resolutie te voldoen... waarin wordt gezegd dat alle mogelijke middelen mogen worden ingezet... om de burgers in Libië te beschermen. Ja, want dan kun je dan uitleggen van Frankrijk. Zegt nog steeds dat het gaat voor een diplomatieke op maar in de praktijk, Frank, staan ze toch wel heel erg achter de Libische opstandelingen. Ja, je ziet de verschuiving. Aanvankelijk was het duidelijk. Hè. Beschermen van de burgers, dat was de missie van de Fransen... en de missie van die internationale coalitie ook... die Frankrijk op de been bracht. En het volk van Libië moet zelf zijn leiders kiezen, zei Sarkozy aanvankelijk. Maar Parijs heeft natuurlijk ook het verzet in Libië als eerste officieel erkend... en heeft ook afstand genomen toen meteen van Gaddafi. Het heeft ook al een paar keer die delegatie van het verzet ontvangen... en Frankrijk gaat nu, net als de Britten en de Italianen officieren sturen naar Benghazi ook. Dus het is voor het eerst ook dat echt Franse manschappen op de grond worden ingezet. Geen grondtroepen nog, maar een handvol officieren, zoals wordt genoemd hier. Nou, volgens ingewijde waren die agenten al actief in Libië natuurlijk... en inmiddels is ook uitgelekt dat de militaire leider van het Libische verzet... vorige week op een geheim bezoek in Parijs is geweest. Dus het is duidelijk inderdaad dat Frankrijk zich meer en meer schaart... achter de opstandelingen in dit conflict. Ja, en die officieren gaan die net als de Britten vooral advies geven... Zeggen ze tenminste? Ja, het zijn officieel verbindingsofficieren, zeggen de Frans. We moeten niet aan tientallen mensen denken, maar aan enkele eenheden. Zoals de Franse regering heeft gezegd. En die gaan ervoor zorgen dat er goede communicatie is... tussen wat er op het terrein zelf gebeurt... en wat men in Frankrijk, in Parijs wil weten. Dat is de officiële missie. In combinatie dus met meer luchtaanvallen door Franse toestellen. Frank Routen, dank je. John de Mol begint dus opnieuw aan een televisieavontuur. Hij gaat in zee met mediabedrijf Sanoma om de commerciële televisiezenders SBS, eh, SBS6, Net5 en Veronica over te nemen. De Mol heeft met zijn bedrijf Talpa nu ook al een belang in RTL. RTL en SBS zijn natuurlijk concurrenten van elkaar. Dat roept de vraag op of dit nieuwe avontuur niet lastig wordt. John de Mol. Ik had het wel een beetje verwacht, omdat natuurlijk iedereen geïnteresseerd is naar de verhouding die wij hebben met RTL en hoe dat moet gaan als we straks ook een verhouding met met SBS hebben. Het is uh, een logische vraag. Ja, u bent een beetje een man die twee keer tegelijk trouwt nu. Ja, nou ja, dat uh, zou misschien een nieuwe trend kunnen zijn... waar iedereen heel gelukkig van wordt. Je weet het niet. Ja, kan dat goed gaan? Uh, ja, ik, sterker nog, ik, uh, ik denk ook dat het goed zal gaan. Uh, ik denk dat je kan vaststellen dat Nederland langzamerhand... qua media een professioneel land aan het worden is. Ik denk dat vijf of zes, zeven jaar geleden op deze ontwikkeling emotioneel gereageerd zou worden... Uh, dan kom je er bij ons niet meer in. Dan willen wij geen programma's meer van je. En je ziet dat de professionalisering van de televisie- uh, en media-industrie... ertoe geleid heeft dat RTL heel rustig en heel bedaard heeft gereageerd. En hebben gezegd, joh, jij levert heel veel belangrijke en goede programma's voor ons. En wij hopen uh, dat je dat blijft doen. En uh, wat mij betreft verandert er niks. Heeft u een lange adem? Met andere woorden, is dit voor korte termijn of gaat u hier jaren mee aan de gang? Er komen twee aandeelhouders die duidelijk strategische aandeelhouders zijn. Dat betekent dat we willen bouwen... We gaan ook investeren. We gaan een nieuw programmabudget maken, waar wat meer ruimte komt om nieuwe dingen te maken. Dat moet ook wel. Wij zitten erin voor de lange termijn. Ja, u bent geen springhanen. Nee, wij zijn geen financiële instellingen die erin stappen en de boel opschonen en hopen drie jaar later met wat winst te verkopen. Wij zijn erin echt, wat mij betreft, forever. U bent investeerder. Waarom is SBS een goede investering? Als je kijkt naar Nederland, dan zijn er twee free-to-air mediabedrijven: RTL en SBS. Ik heb zelf in het verleden wel eens een poging gedaan om er een derde aan toe te voegen. Uh, en dat is niet gelukt. En ik denk ook niet meer dat dat ooit gaat lukken. Uh, de ontwikkeling van media met de analoge uh, ontwikkelingen, met de digitale ontwikkelingen, betekent dat deze zenders een bepaalde basispositie hebben verworven, waar nooit meer iemand tussenkomt. komt. En dat maakt het in die vorm al heel waardevol. Dat kun je waardevoller maken door het verder succesvol te maken. Daar komen wij in beeld. Het moet wel een stuk beter worden, want het is geen geheim. Het gaat niet al te best met SBS. Dat is duidelijk, maar drie jaar geleden ging het niet al te best met RTL. En kijk eens waar ze nu staan. Dat zijn we allemaal vergeten. Dat zijn we allemaal vergeten, precies. En dat zijn, ja, dat zijn periodes die komen en gaan, ups en downs. Maar als ik die lijn doortrek, dan kan ik ook concluderen... Misschien komt het u wel goed uit dat het niet zo lekker gaat bij SBS, want dan kan het alleen maar beter, toch? Nou, het is in zoverre, als er al één positieve ontdekking te maken is in het feit dat het niet zo goed gaat... dan is het dat de behoefte aan nieuwe programma's daardoor heel groot is.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 Ik weet niet op basis waarvan iedereen mij maar macht toe wil kennen. Ik, ik denk niet in macht. Ik ben nooit begonnen in deze business om, om macht te hebben. Ik ben ook nooit begonnen met financiële oogmerken. Want toen ik 25, 30 jaar geleden televisieprogramma's kon maken... zag het er niet eens naar uit dat je met televisie überhaupt geld kon verdienen. Ik vind ideeën ontwikkelen, met creatieve mensen werken... en een programma maken vind ik het, het leukste wat er is. En daardoor durf ik wel te zeggen dat ik het aardig kan. En meer moeten we er ook niet achter zoeken. Precies, meer moet je er niet achter zoeken. Gaat ze mee, Linda? Nee. Nee, en uh, uh, er gaat wat mij betreft niks mee. Alles blijft wat dat betreft zoals het is. Het is ook niet nodig. Het lag zo voor de hand? Uh, nou, dat vind ik niet. Ik Jawel, denk, haar blad uh, is toch ook al Sanoma? Ja, dat is ook al Sanoma. Maar ik denk dat het juist niet voor de hand ligt. Omdat als je kijkt... Uh, uh, het is ook voor, voor mij als, als, als, als mediabedrijf uh, ook helemaal niet interessant... om het ene succes naar de andere kant te schuiven. Ik wil nieuwe dingen doen. En dat gaat hij nu dus doen met SBS, Net5 en Veronica. John de Mol zei dat tegen verslaggever Louis Dekker. En we komen later deze uitzending nog terug op de overname... spreken met de mediadeskundige Bert van der Veer. Maar wat denkt u als luisteraar, ongetwijfeld, ongetwijfeld ook als tv-kijker... hoe kan John de Mol meer kijkers halen naar SBS? Uw suggesties, laat ze ons weten via Twitter, apenstartnosradio Radio 1... of u laat ze achter op ons weblog op de site nos.nl. En dan maken we daar later deze middag een selectie uit. En zometeen de Indonesische politieman Norman, beroemd geworden door YouTube... maar is hij voor zijn baas nou een lust of een last? De lusten en lasten op de Nederlandse wegen weer bij Jolanda van der Velden. Het is behoorlijk druk nog steeds rondom Amsterdam. Nu is daar net weer een nieuwe aanrijding gebeurd op de A10. Tussen af Vonendam en de Koentenel staat 5 kilometer. Bij de Koentenel is de linker reis ook dicht. Het is er sowieso geduld hebben. Tussen Geusweld en Diemen is het langzaam rijden over 11 kilometer. In Brabant probleem op de A59-os richting Zonzeel. Tussen Waspik en Oosterhout 4 kilometer. Er is een auto met aanhanger gekanteld en op die aanhanger stond een graafmachine. Tussen knopend Hooipolden en Oosterhout is de rechte rijstrook voorlopig dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik... Norman is op dit moment de populairste politieman van Indonesië. In uniform en in diensttijd liet hij zich filmen... terwijl hij een Indiaas liedje playbackte. De politieleiding reageerde geschokt, maar draaide uiteindelijk snel bij. Correspondent Michel Maas. En hier begint het succesverhaal van de Indonesische politieman Norman. Met dit Indiase lied. Hij heeft er een filmpje bij gemaakt waarop hij zelf met zijn armen, zijn hoofd en zijn lippen beweegt. Hij lipzinkt. En hij doet dat zo goed dat Indonesië er maar niet genoeg van kan krijgen. Het filmpje verscheen op YouTube en werd een instant hit. En Norman uit het verre Gorontalo werd een nationale superster. Eerst wilden de politieleiding hem nog straffen. Maar toen ze zagen hoeveel succes hij had, gingen ze om. Hij kreeg nog wel een straf. Maar die straf was dat hij een liedje moest zingen voor de verzamelde troepen. Vervolgens haalden ze hem naar Jakarta, waar hij nu officieel dienst doet... als het vrolijke gezicht van de Indonesische politie. Eindelijk gaat het dus niet over corruptie, over geweld... of over die vette bankrekeningen van de politietop. Ze zijn echt dolgelukkig met hem. De politie haalt er nu uit wat er uit te halen valt. Hij wordt van hot naar her gesleept. Elk televisieprogramma wil hem hebben. En nu hebben ze hem weer helemaal naar Pretpark Doefang gebracht. Waar hij de ene naar de andere attractie in moet. En overal waar hij komt, daar klinkt hetzelfde lied. Nooit zal een Indiaanse hit zo vaak gehoord zijn in Indonesië als dit lied de afgelopen weken. Britto Norman heeft het beroemd gemaakt. En omgekeerd heeft het lied hem beroemd gemaakt. Britto Norman. Een artiest yang Youtube. Het succes is hem nog niet merkbaar naar het hoofd gestegen. Het blijft een hobby, zegt hij. Soalnya hij niet is, is een hobby. Hij blijft op de eerste plaats een agent. En de politie wil niets in verdampt dat. Norman, de populaire politieman uit Indonesië. Het geweld in het islamitische noorden van Nigeria... na de verkiezingen vorige week gaat door. Christenen zijn hun leven niet zeker. Het geweld richt zich nu ook tegen de organisatie... die is belast met het tellen van de stemmen. Correspondent Koert Linder. Koert, jij was daar. Wat heb je gezien en wat heb je gehoord? Ik sprak met een inwoner van Kaduna, dus een stad van 5 miljoen mensen... en een van de epicentra van het geweld in Noord-Nigeria. Hij vertelde me over met lijken bezaaide straten in Kaduna... en afgebrande woonwijken van christenen, een oorlogszone. Uh, hij moest over afgehakte benen en armen rijden door de straten... en zag in brand gestoken lijken waarvan de armen en benen met straal, staaldraad aan elkaar... Uh, waren uh, gebonden. Uh, verder sprak hij over opgewonden moslimjongeren bij wie de haat in de ogen stond. Ze scandeerden Sharia, Sharia en leven Bouhari. Bouhari is de verslagen president. Uh, kandidaat. Zoals in alle noordelijke steden is er een uitgaansverbod van 24 uur van kracht. En bewoners kunnen dus ook en ze durven ook hun huizen niet uit om voedsel te kopen. Vandaag meldt het Rode Kruis wraakacties tegen leden van de Youth Service. Dat is een jeugdbrigade waarin alle geloofsrichtingen zijn vertegenwoordigd. En uh, deze jongens komen uit alle windstreken van Nigeria. Zij werden ingezet. Bij de verkiezingen om de stembussen uh, te bemannen. en De woede van de moslimjongeren in het noorden richt zich nu vooral op hen. Omdat die moslimjongeren vinden dat er verkiezingsfraude is, uh, is gepleegd. De winnaar, de gekozen president Jonathan, komt uit het zuiden. Wat betekent deze situatie voor de eenheid van het land? Nou, en de eerste uitdaging is natuurlijk dat hij de hopeloos efficiënte veiligheidstroepen moet herorganiseren om te voorkomen dat dit, uh, dit geweld uh, verder uit de hand uh, loopt. Misschien daarom schorst hij gisteren ook zijn minister van Binnenlandse Zaken op. Uh, hij wordt nu geconfronteerd met een gigantisch politieke uitdaging dat deze verkiezingen de scheiding tussen het overwegen, overwegend islamitische noorden en het overwegen, overwegend christelijke zuiden, dat die scheiding is verdiept door de verkiezingsuitslag... omdat het noorden massaal op de oppositiekandidaat Bouhari stemde... en omdat deze uh, gewelddadigheden natuurlijk nu een cyclus... van wraakacties op gang brengen in het noorden tegen Zuidelingen. Want uh, de oppositiekandidaat die verloor, Bouhari... die heeft gesproken over grote onregelmatigheden bij de verkiezingen... waarvan internationale waarnemers zeggen dat het redelijk uh, eerlijk is verlopen. Hij gaat die uitslag aanvechten. Kan dat alleen maar uh, tot verdere onregelmatigheden? Geregeld hele leiden. Nou, wanneer die naar de rechtbank sta, uh, gaat, betekent dat in ieder geval dat de woede gecanaliseerd wordt. Uh, Boerhuijse heeft ook het geweld veroorzaakt. Deelt. Uh, dus in die zin wakkert uh, hij het geweld uh, niet aan. Maar inmiddels is toch wel een zo gewelddadige situatie ontstaan. dat er ook twijfels zijn of bijvoorbeeld de verkiezingen volgende week. voor gouverneurs van de 36 deelstaten niet zullen kunnen doorgaan. Dus hoewel deze verkiezingen volgens de meeste waarnemers. zonder al te veel fraude zijn verlopen. iedereen het erover eens is dat als er fraude is geweest. dit niet de uitslag. Uh, ten voordelen van uh, Jonathan uh, heeft beïnvloed. Nu bestaan er toch twijfels of uh, de verkiezingen nog wel verder kunnen doorgaan. En volgende week zijn de belangrijke verkiezingen... voor de gouverneurs van de 36 deelstaten gepland. Kurt Lindeijer over de situatie in het noorden van Nigeria. Dankjewel. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Zoals veel collega's zit je hier met een lekker kleurtje op je gezicht inmiddels. Volgens mij is het geen schmink dit keer. Um, mogen we het in deze lente inmiddels een zomerse dag noemen? Uh, ja, maar niet overal. Uh, voor een zomerse dag moet je 25 graden hebben. En dat hadden we gisteren al op een enkele plek in ons land. En vandaag ook weer op een enkele plek, zeg ik erbij. Uh, verrassend genoeg misschien. Hoek van Holland, de hoogste temperatuur met 25,4. Boven die 25 graden. En dan mag je het daar dus een zomerse dag noemen. Moet het, uh, uh, willen we het landelijk doen, dan moet... Dat is een beetje subjectief. Moet het in de beeld 25 graden geweest zijn, of meer natuurlijk. Nou, ja, dat hebben we nog niet gehaald. Nee, voor de komende week is het zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje. Uh, Pasen ook, hè? dat valt laat dit jaar. Zijn we wel op weg naar een warmterecord voor het Paasweekend? Dat zou kunnen. Uh, maar je zei het al uh, terecht, Pasen valt dit jaar erg laat. Uh, Zo'n beetje uh, 25 april is geloof ik de laatste dag dat het Pasen kan zijn. Nou, daar zitten we heel dichtbij dit jaar. Uh, uh, maar het wordt heel warm. Uh, we hebben in 1949 hebben we twee dagen... Uh, we hoge temperaturen gehad. 24,5 op de eerste en 25,3 op de tweede. Nou, de kans dat we dat dit jaar gaan halen... is aanwezig. En dan zouden we dat record dus kunnen berekenen. Ik heb een klein beetje angst dat we de tweede paasdag... een fractie lager uit gaan komen. Dus dat het misschien net niet gaat lukken. Maar ja, als het 2, 3, 22 of 23 graden is... dan hoor je natuurlijk niemand klagen. Zijn wij ook tevreden? En je hebt nog een mooie foto voor je liggen, zie ik. Wat is dat? Ja, dat is grappig. Want omdat de Pasen natuurlijk nog wel eens... Uh, ook een stuk eerder kan vallen... Uh, kan het ook nog wel eens een keer winter zijn. En in 2008 hadden we... Zelfs nog sneeuw op, uh, op Pasen. dus uh, de, de verschillen kunnen heel groot zijn en wanneer was dat niet in april nee dat was 24 maart okay. een ja. maand de maand tussen ja. ja sneeuw en zon zomer wij kijken uit naar dit weekend Marco Vrolijk dank wil rennen bij de mannen won de Belg Philippe Gilbert, Gilbert de Waaldse Pijl. Een half uur geleden kwam hij over de finish. Beste Nederlander was Robert Geesink. Hij werd veertiende, speelde geen belangrijke rol en stelde dus een beetje teleur. Maar bij de vrouwen was er wel Nederlands succes. Marianne Vos won de, won de wielerklassieker voor de vierde keer. Gio Lippens sprak met haar. Marjana Vos, gisteravond zei je nog, je wint nooit makkelijk op de muur van Hoei, maar het lijkt zo machtig. Ja, nou, zo voelde het ook wel. En het is wel een heel lekker gevoel om zo te kunnen winnen, maar het doet toch pijn. Maar dat doet bij iedereen en ik denk altijd maar dat het bij de anderen dan nog meer pijn doet. Vertel eens wat over de wedstrijd. Was het gewoon uh, in peloton tot aan die muur van Hoei rijden en dan gewoon volle bak naar boven? Ja, voor mij een beetje wel, maar uh, om de koers te controleren. Mijn ploeggenoten hebben wel veel werk gedaan, dus uh, gewoon altijd meespringen. Uh, geen groepjes laten, laten rijden. En ook uh, Stevens die al alleen weg zat. Dat is ook een sterke Renser. Die moet je gewoon niet te veel ruimte geven. Al weet je toch dat je op de muur een flink, flink gat moet hebben hoor, om hem uh, om te houden. Dus, uh, maar wel echt de hele koers wel goed onder controle. Uh, zodat ik eigenlijk ook heel weinig goed te doen. Verbaas jij jezelf? Als je dit gewoon weer voor de vierde keer doet. Weliswaar niet de vierde achtereen volgende keer. Vorig jaar stond je even niet op het podium. Nou ja, vorig jaar inderdaad niet, maar voor de vierde keer winnen is het wel heel mooi. Ik verdien iemand om drie keer, Koek om hem drie keer en uh, nu heb ik hem, uh, in mijn eentje vier keer. Dus dat is wel, uh, wel heel gaaf. Maar je ziet wel dat het gewoon echt voor specialisten is, dit werk. Uh, tenminste de muur zelf, als er niet uh, een niet groepje weg is of iemand alleen. Ja, is dit bij jullie toch een beetje de klassieker? Ja, ja, goed, zeker samen met de Ronde van Vlaanderen is de Waalse Pijl wel uh, de klassieker. Kijk eens heel even naar dit seizoen, uh, je wordt wereldkampioen op de baan, de dag daarna win je alweer een wedstrijd op de weg en eigenlijk daarna ben je gewoon blijven winnen. Ja, dat ja, is echt fantastisch. Zo'n uh, ja, zo seizoen tot nu toe, daar kun je eigenlijk echt alleen maar van dromen en dat hoop je dan in een paar jaar te doen en dat is nu al in een paar maanden. Ben je al in Kopenhagen geweest? Nee, nog niet. Maar het staat wel op de planning. Want wereldkampioenschap daar straks eind september. Dan moet het gebeuren, hè? Ja, dat, uh, het zou natuurlijk wel heel mooi zijn om, uh, om nog een keer wereldkampioen te worden. Maar het is nog ver weg. En uh, ja, natuurlijk komt het snel dichterbij. Maar dat zien we dan wel weer. Het verslag in de uitslagen op onze site nos.nl. De politie en het Openbaar Ministerie waren niet voldoende voorbereid op een vermissing door een misdrijf. Dat zei de voorzitter van de onderzoekscommissie Milie Boelen vanmiddag bij de presentatie van het rapport. Dat gisteren trouwens al uitlekte via de NOS. Het Openbaar Ministerie neemt het rapport serieus en erkent ook dat er fouten zijn gemaakt. De voorzitter van de commissie hoort u, Chris Leeuwen. Door de ter plaatse aanwezige politiefunctionarissen werd wel geconcludeerd... dat de vermissing van Milie een zorgwekkende vermissing betrof... Maar dit gegeven heeft niet of onvoldoende tot het besef geleid dat er sprake was van een mogelijke ontvoering en derhalve een urgentie in de opsporing verderde. Meneer Van der Beek, hoofdofficier van het pakket Dordrecht. Als de commissie zegt de leiding van politie en justitie hebben de zaak te lang als business as usual beschouwd, trekt u zich dat dan aan? Ja, dat trek ik me wel aan. Of dat ook precies de goede duiding is zoals ik dat zelf in die nacht heb ervaren, weet ik eigenlijk niet. Ik werd gebeld. Ik word nooit in vermissingen gebeld, want dat is een zaak van de, van de politie en de verantwoordelijkheid van de politie. Maar vrij direct werden we gebeld, omdat er werd gezegd, hier speelt veel meer. Dus we zijn ook aan de slag gegaan. Maar ik begrijp wel wanneer de commissie zegt dat we daarin uh, op zoek waren eerst om na te denken, is het echt een vermissing? En uh, dat we in die nacht later hebben gezegd, ja, maar hier kan ook een misdrijf zijn, dus... Dat moeten we goed oppakken. Zo kon het gebeuren dat niet vanaf het eerste uur... ook prioriteit werd gegeven aan de opsporing van een buurman... met wie Millie als laatste contact heeft gehad. Toch is er niet gelijk huiszoeking gedaan. Waarom eigenlijk niet? Omdat je voor een huiszoeking heb je nodig uh, vrij harde argumenten... Uh, waarbij je aan de rechtercommissaris ook kan laten zien en hem kan overtuigen. Hij gaat ook mee, want hij is de baas dan... Uh, dat in die woning of de verdachte is of belangrijk bewijsmateriaal. Maar uh, professor Sakkers uit Nijmegen, de deskundige die de commissie heeft geraadpleegd... die zegt, het was hier gerechtvaardigd. U had het mogen doen. We konden niet vertellen dat al die mannen, al die huisvaders... of al die bewoners van al die woningen verdachten zouden zijn. Daar hadden we gewoon geen argumenten voor. Zo was het nog in het prille stadium van dat onderzoek. Wij trekken de algemene conclusie dat het Politiekorps Zuid-Holland-Zuid en het OM van het Arrondissement Doodrecht in deze zaak een behoorlijke prestatie hebben geleverd. Maar in deze uitzonderlijke en bijzondere zaak niet goed genoeg verslag hoorde u van Henrik Willemhoffs. Na vijf uur blikken we terug op de herdenking in Alphen. De herdenking, de begrafenis in Buffalo. En kijken we vooruit naar komend weekend over de paasvuren. Het is droog en dat is gevaarlijk, zegt de brandweer. Een reportage na vijf uur. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. Nooit meer zullen wij horen, dik hier, wij zeggen voor de laatste keer dat. Ik heb al eens intern gezegd met Talpa, het is makkelijker om het te bedenken... dan om het verkocht en gemaakt te krijgen. Ranking the news, nu op nummer 1. Ook wij kijken niet weg. Er staan mensen om u heen die willen helpen de pijn te dragen. Ja. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.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 Dit is Radio 1.